Vijf uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Los Angeles heeft Anne Hathaway de Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol gekregen... voor haar rol in Les Miserables. De Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol ging naar de Duits-Oostenrijkse acteur Christoph Waltz... voor zijn rol als premiejager in de film Django Unchained.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 Het weer dan bij ons in het westen en noorden natte sneeuw of motregen. Overdag bewolkt en af en toe natte sneeuw. en Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 goedenacht. Goedemorgen in deze nou, dit laatste uurtje van de goede nacht. Ah, dit is eigenlijk helemaal voorbehouden aan Jan Emaus. Track traces. Het platenhoekje van Jan Ememous. Goedemorgen, ik las eerder deze week. Of nee, vorige week is het dat eigenlijk. Hè? Donderdag was dat. Toen las ik dat uh, Kevin Ayers ons ontvallen is op 68-jarige leeftijd. Ik heb hem, eh, nou, ik denk twee jaar geleden of zo, in dit rubriekje laten horen. Uh, ja, een trieste, een trieste aanleiding om dat nog maar eens te doen. Kevin Ayers was een van de oprichters van de Soft Machine. Uh, ja, een uh, avant-gardistisch bandje. Het bestond uit drie man. Kevin stapte eruit al redelijk snel, omdat hij niet zo goed tegen toeren kon. Dat vond hij uh, vermoeiend. Hij noemde zichzelf ook uh, aardslui. Ik vind dat het wel uh, meevalt. Hij heeft een aardige muzikale productie achtergelaten. Uh, een groot deel van zijn leven heeft hij buiten Engeland doorgebracht. Hij hield niet zo van uh, dat koude klimaat daar. Hij groeide op in Maleisië. Verhuisde, zeg ik uit mijn hoofd, naar Tenerife ergens in de jaren 70... En uh, hij is uiteindelijk overleden in zijn huis in uh, het zuiden van Frankrijk. Ik uh, wil een paar dingen van hem laten horen. Zoals gezegd, hij hield eigenlijk helemaal niet zo van het avant-gardistische gedoe. Maakte zelf veel toegankelijker muziek dan de Soft Machine ooit deed. Had vreemde vrienden, John, Gale, uh, John Kale, moet ik zeggen, Nico, uh, Mike Oldfield, Brian Eno. Uh, ja, in zo'n gezelschap over hem blijven... En toch uh, redelijk lang blijven leven is al een hele prestatie. Sid Barrett, de uh, later knettergek geworden oprichter van uh, Pink Floyd... Uh, behoorde ook tot zijn vrienden. En voor hem, uh, voor Sid Barrett, schreef hij een liedje. En uh, dat liedje dat kwam terecht op zijn uh, LP Banana Moor uit 1973. En het heet Oh, What a Dream. Oh, what a dream. Are the most extraordinary person You write the most peculiar kind of tune I met you floating while I was boating One afternoon Wasn't it the most amazing meeting? Surrounded by those monsters from the deep You started telling me a funny story Most amazing feeling. It's everything. En uh, Oh, What a Dream. Ik ga nog een paar nummers van uh, diezelfde plaat draaien uit 1973. Maar eerst uh, iets van zijn uh, eigenlijk allerlaatste echte cd. Die verscheen in 2007. Unfair Grounds heet die. Daarna is er nog wel wat verschenen, maar dat waren dan uh, ja, later gevonden tapes van vroeger en zo. Dit was zijn laatste officiële. Een beetje een terugkijkplaat was dat. Ik ben op leeftijd en hoe kijk ik tegen de dingen aan? Het was een beetje een geestig onderwerp, maar als Kevin Ayers zoiets aanpakte, dan klonk het toch nog wel weer vrolijk. Luister maar eens naar Cold Shoulder. I don't Kevin die ons ontvallen is op 68-jarige leeftijd vorige week. Um, ik wil uh, nog twee nummers laten horen van Banana Moor, plaat uit 1973. Om te beginnen, don't let it get you down. Lekker opwekkend. through That a moment it lasts for years. Zo toegankelijk als het laatste nummer van, uh, uh, van, uh, van Kevin, wat ik wil laten horen. Zo toegankelijk is hij nooit meer geworden. Het is een bekendste liedje, maar je wordt er zo vrolijk van. Daarom wil ik het ook laten horen. Caribbean Moon, tot volgende week. Hartstikke mooi in memoriam voor Kevin Ayers. Dank je wel. Jan Emaus. Koven Gemert zoekt en leest poëzie voor de nacht. In het boek Amsterdam en zijn schrijvers... waar ik het de voorgaande keren over heb gehad... is ook het hoofdstuk Vondelpark en omgeving te vinden... Daarin wordt onder meer geschreven over Loetjebert en de literaire salon van Koos Vrielink, Valeriestraat 278 boven. Tussen 1947 en 1953 was het bovenhuis van oud-verpleegster Vrielink een broekplaats van aanstormend talent. Verder vinden we er een stuk in over de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eibers die in 1961 naar Amsterdam kwam en een tijd op de stadionkade woonde. Toen ze in 2007 overleed, had ze 46 jaar in Zuid-Afrika gewoond... en 46 jaar in Nederland. De wonderlijkste dichter die hier aan de orde komt... is zonder twijfel Jan Arends. Schrijver, huisknecht, pestkop en iemand met een psychiatrisch verleden. Een dichter met een geheel eigen stijl. Het zal niet langer duren dat ik woon in een huis als echte mensen. Ik ben straks klaar met mijn werk. Dan word ik weer gewoon huisknecht of bedelaar of gek. Ik weet wat mijn lot is. Eindig gedicht. In 1974 verscheen zijn bundel lunchpauze gedichten. Op maandagmiddag 21 januari 1974 verlaat Arend zijn kamer... Bij de uitgeverij haalt hij enkele exemplaren van deze bundel op, die twee dagen later zou worden gepresenteerd. Arens heeft die presentatie niet meer afgewacht. Op de miserige maandagavond van 21 januari 1974 bevrijdt hij zich van het leven met een sprong uit het raam van zijn kamer. Rudolf Hartplein nummer 4. Ik ik, als ik er langs rijd, denk ik aan. Weet ook. je dat? Jij ook? Ik ook. ook. Ja.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 In Amsterdam en zijn schrijvers wordt ook het een en ander geschreven... over niet meer bestaande tijdschriften als Barbarber, Braak en Hollands Diep. Barbarber is in de jaren 50 ontstaan op de HBS waar ik ook op heb gezeten. De eerste openbare handelsschool op het Raamplein. De oprichters waren Gerard Bron, Gerard Stichter en Henk Marxman. De laatste twee werden later bekend als K. Schippers en J. Bernlef. Van beide lees ik een typerend gedichtje. Van K. Schippers. Bij Loostrecht. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. En tenslotte van de vorig jaar oktober overleden Bernlef. Oom Karel, een familiefilmpje. Vanmiddag een familiefilmpje gezien. Oom Karel, niet vermoedend in een bootje bij Loostrecht. Drie weken later was hij dood. Niet meer vatbaar voor Sally Lloyd.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 De ogen worden weer blik. Kijk in de lens, de hand wijst. Omkara leeft, omkara is dood. We'll <laughs> Van boven de graaf. Van zijn uh, plaat vol met uh, film tunes die hij uh, geïnterpreteerd heeft. Dit was dan een. Uh, op de uh, deze heeft hij genoemd uh, A Small Dictator. Uh, trouwens, nog even uh, Oscar nieuws. Adele heeft natuurlijk weer gewonnen met haar lied voor Skyfall. Goed. Volgens mij wordt er nu een prijs uit. Nou, weet ik veel. We gaan door. Vorige week begon ik een cursus kroeglopen met Simon Carmichelt. Nou, dat van Gemart beweert dat hij niet meer gelezen wordt. En ik ben bang dat hij misschien gelijk heeft. En vandaar. Dus blijf hem lezen of ontdek hem.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 Uh, de, de, deze verhalen zijn uitgegeven door HKKM. Ze zijn allemaal op cd te vinden, dus. Goed, vorige week beloofde ik nog iets. Cola's toen het gedicht Een Amsterdamse kroeg uh, van Simon Carmichelt voor... nu dan gezongen hè, door Jenny Arjan en Adel Bloemendaan. Nou, en de muziek is van Martin van Dijk. Ik weet niet, of je hem helemaal strak gezet aan het begin? Oké, okay, heel goed. Ja. Die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het winters warm en zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Ik hou zo van de plompe Nederlandse mannen.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 die met de blik van een verschopte herder woont, het kleine glas tilt naar zijn grote mond. Hij is mijn trouw.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 Als je ge wat gebruikt, omdat de verte in het niets verzinken. En altijd weer te vroeg. Ja. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg. Ja, ik ook wel, maar ik kom er nooit meer. Goed. Een nieuwe stem. Multitalent Marjolein van Heemsta... schrijver, dichter, theatermaker... binnenkort als regisseur aan de slag bij het ROL in Rotterdam... schrijft wekelijks columns voor Dagblad Trouw... en voorheen deed ze dat voor nrc.nl. Ik vroeg haar uh, die laatste serie columns voor te lezen. Ze deed namelijk iets bijzonders. Wekelijks ging Marjolein onuitgenodigd naar een feest... om te zien hoe ze als vreemde gast werd ontvangen. Partycrasher van la lettre? luister en oordeel zelf. Het titel van de serie is Welkom, Onwelkom. Hier is aflevering 3: Welkom Welkom, vreemde, étranger, stranger. Gelukkig te zien, Jasmine sang Happy to see you, blijven resten. Welkom en bien. Gods wegen. Gerda vindt het erg mooi. Onuitgenodigd bij mensen aanbellen om te zien of je welkom bent. Loop maar mee naar de tuin. Ze zwaait de voordeur wijd open. Halverwege de donkere woonkamer draait ze zich om. Is je kolom geïnspireerd op het verhaal van Jozef en Maria in de dichte herbergen? Ik grin Zie dan een dikke bijbel op de koffietafel liggen, een flyer ernaast. Jezus leeft. Gerda kijkt mij verwachtingsvol aan. Voor ik er erg in heb, knik ik beleefd. Waarom ook niet? Gerda straalt. Wat een mooie, christelijke kolom. In de tuin zitten elf zachtaardige mensen van een jaar of vijftig rondom een ronde plastic tafel. Dit is Marjolein, zegt Gerda. Ze zocht een herberg en die heeft ze bij ons gevonden. Het gezelschap lacht hartelijk. Gerda pakt een stoel. Ruud haalt binnen een appelsap voor me. We hadden het over hoop, zegt een vrouw met grijs haar dat als een dikke helm om haar hoofd zit. Hoop in barre tijden. Wat ik op weg naar mijn optreden van vanavond voor een feestje aanzag, blijkt een Bijbelse gesprekskring. Even omschakelen. Gerda vraagt wat ik denk over hoop. Ik speur de Bijbelse registers in mijn hoofd af. Ik geloof in hoop, zeg ik. Erg slap. Maar de groep kijkt welwillend. Ruud komt eraan met het kleinste glaasje appelsap dat ik ooit zag. Hij vraagt of ik in toeval geloof. Ik knik. Ik niet, zegt Ruud. Jij zit met een reden aan deze tafel. Ik schrik van zijn stelligheid. Vraag wat de reden dan zou kunnen zijn. Hij denkt diep na. Dan zucht hij. Dat weet ik niet. Ik kijk de tafel rond. Achter elf gefronste voorhoofden wordt nu diep nagedacht... over de mogelijke reden van mijn aanwezigheid. En ik vind het eigenlijk best een aantrekkelijk idee... hier met een reden te zijn. Het is precies wat er zo prettig is aan geloven. Instans betekenisgeving. Ik frons met hem mee. Wat zou het kunnen zijn? De mevrouw met de grijze helm kijkt mij gespannen aan nu. Ik ben de goddelijke interventie in deze gesprekskring. Er wordt iets verwacht. Ik zeg dat ik gisteren iets hoopvol zag... De speech die acteur Nasreddin de Char hield nadat hij een gouden kalf won. Een bevlogen verhaal over Nederlander en Marokkaan zijn... waarvan vooral de simpele boodschap bleef hangen... dat het niet moet uitmaken wat je achtergrond is. De groep knikt verheugd. Nu komt het. De reden. Ik leg mijn telefoon op de plastic tafel. De geëmotioneerde stem van Nasreddin klinkt door de tuin. Na afloop is het doodstil. De kring kijkt een beetje glazig voor zich uit. Ik heb iets verkeerds gedaan. Ongemakkelijk stop ik mijn telefoon weer in mijn tas... Dan verbreekt Ruud de stilte. Bij zo'n jongen denk ik... Eigenlijk ben je gewoon een christen. De groep mompelt instemmend. Veel mensen, zegt Ruud... zijn christenen zonder dat ze het weten. Weer instemmend gemompel. Stilte. Misschien, zegt een vrouw met grote vissenogen... achter een kleine bril... moeten we er nog een keer naar kijken. Ruud schudt zijn hoofd. Het is een mooie moslim, die jongen. Maar wij zoeken de inspiratie toch meer in eigen kring. De rest knikt gedwee... Gerda gaat binnen meer appelsap halen. De groep zwijgt. Ik word overvallen door een diepe treurigheid op deze bijeenkomst over hoop. En de reden dan, probeer ik nog. Jullie geloven toch dat het geen toeval is dat ik hier zit, dat ik dit laat zien. Ruud kijkt mij verontschuldigend aan. Ik weet het ook niet. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Iedere dag is een feestje, als je je ogen gebruikt. Iedere dag kun je klinken met de vorige. Gaal drinken, raak eens bevriend met een beestje. Ruik hoe het rozeblad ruikt. Leven is altijd een feestje, als je het voelt.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 Nou, dat is ook grappig. Uh, terwijl ik nu wil gaan praten over de uh, film Silver Linings Playbook... is net de nominatie uh, van beste actrice in beeld. En uh, dat is er eentje voor, uh, hoe heet ze, Jennifer... Uh, Jennifer Lawrence, die speelt Tiffany. Goed, ik zal even iets vertellen over de film. Het is een gekke film, sleept hem me wel mee. Uh, ik ga de trailer niet laten horen, want er wordt zoveel in gepraat. Dat, dat, dat komt allemaal niet over. De film gaat over Pat, die wordt gespeeld door Bradley Cooper. Dat doet hij erg goed trouwens. Een man die nagedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis... weer intrekt bij zijn ouders... in de hoop van daaruit zijn vrouw en zijn huis en zijn baan terug te winnen. Nou, onverwachts vindt hij een klik met een jong en excentriek meisje, Tiffany... bij wie uh, ook een steekje los zit... En uh, heel goed gespeeld door deze Jennifer Lawrence, die dus genomineerd is. Ik ben erg benieuwd. Binnen een paar minuten weten we of ze, of ze gewonnen heeft. Uh, zij speelt ook in de Hunger Games. Wat een stomme film was dat, zeg. Maar goed, enfin, ik draag weer af. De vader van de gestoorde man wordt gespeeld door Robert De Niro. Die heeft in ieder geval niet zijn prijs gewonnen. Uh, maar dat doet hij wel heel, wel heel erg leuk. Uh, alleen al daarom is de film een bezoekje waard door deze acteurs. Wat die pet keert, dat weet ik niet precies. Dat lijkt me lichtelijk autistisch, maar ja, dat is tegenwoordig zo'n mode Tegenwoordig vind ik de, de halve wereld lichtelijk autistisch. Dus uh, kom maar op met je nuances. Het levert in ieder geval hele leuke dialogen op. En de plot zit leuk in elkaar. En er is een happy ending. En ik heb me geamuseerd. Een dikke 7,5. Oh ja. En dat zilver lining, dat slaat natuurlijk op dat zilveren randje. Hè? Of uh, om het wat duidelijker te zeggen. elk nadeel dat heb ze voordeel. Is soms even zoeken, maar het is er altijd. Bijna altijd. Leuke soundtrack ook bij de film. Oh. Oh, ze flikkert. Oh, wie is dit? Dit meisje. Oh ja. Is het nou... Ik kijk eventjes ja, naar de tv. Volgens mij... Ik kan... Ik zie haar alleen maar op Wie is het nou? Heeft het nou ze het dan gewonnen? Ze heeft een enorme jurk aan. Ja hoor, ze is het. Ja hoor, Jennifer Lawrence wint een Oscar voor... Haar rol in deze film, mensen. Ze... Oh, ze is helemaal nerveus. Goed, wij gaan een lekker nummer draaien uit die film. Een beetje slimy, maar goed. Stevie Wonder. muziekliefhebber en kenner, voorzitter van De Spam... stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek... Rex Beekantje van Beuningen. Jan Eemhuis praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemhuis. Nou, wat ik zo leuk vind, je klinkt vrolijk... maar het, uh, uh, het verhaal wat je ons gaat vertellen is... nou ja, dat, daar zitten toch wat, wat nare kantjes aan. Ach ja... Wie? Het is lang geleden natuurlijk. Zand erover. <laughs> brandend zand erover. Brandend zand erover. Laten we de brandend zand overleggen. Want uh, maar ik wou het toch even met je, met, met je delen... en met de luisteraars van, uh, van dit schitterende programma... De Nacht van het Goede Leven. Ik zeg Anneke Gruunlouw. Ik zeg verloving. Riks... En Anneke? Ja, ja, laat ik maar gewoon zeggen. We, we, wij waren eigenlijk bijna verloofd. Jullie waren een, een stijl. We waren, we waren een tijdje met elkaar en we dachten, weet je wat, we gaan eens even een verre reis maken. Even uitproberen of die, steady, of die relatie wel echt steady blijkt. Nou, daar ben je dus wel achtergekomen? Inderdaad, want het was op een, een Braziliaans strand dat het dus helemaal uit de hand ging lopen. En... Uh, nou, daarom heb ik een, uh, ja, ik ga dat altijd illustreren met muziek, uh, want wat was het geval? Wij waren, wij waren echt uh, lekker met elkaar bezig. En, um, en uh, daar moet je niet uh, rare dingen van denken. Maar um, ja, we, we zaten te, te denken over... zullen we verloven? Zullen we, zullen we serieus de sprong wagen? De sprong wagen in, in, in het liefdesduister, eigenlijk. En jullie waren natuurlijk muzikaal ook. Uh, uh, twee handen op één buik. Dat dacht ik wel. Ik heb, ik heb, ik heb een hoop uh, uh, ja, zeg maar goed gedaan aan, aan haar carrière. Ze zat bij Johnny Hoes. En ze maakte de ene hit na de andere... Maar uh, affin, ze kregen het toch eigenlijk ze was, was niet helemaal bleek... daar op het strand van Bahia, uh, waar wij toen met vakantie waren... Uh, niet helemaal zuiver op de graad. En, um, affin, maar het is alweer lang geleden, maar ik wou toch even... De, kijk, dat plaatje voor mij, de trommel van Bahia... dat, dat brengt mij gelijk terug naar die tijd. En dan, ja, dan maak je dat opnieuw door. Maar ik vind het niet erg. Ik, ik, ik zal even uh, het uh, beetje gaan illustreren. Maar heeft ze jou nou ingeruild voor een ander... Dat is wel heel kras uitgedrukt, Janneman. Um, maar er was daar een, een donkere meneer. Die had een iets ruimere borstkas als, als Rex zelf. En um, oh, Anneke keek eigenlijk. Anneke was weg, hè? Ja. En hij was drummer, hè? Hij was drummer, want er is daar vrij, vrij veel percussie. Ja, wie drumt er niet daar? Hij drumt er niet in Bahia, maar uh, Anneke die, uh, die was, uh, no, die was vertrokken. Die was gewoon hartstikke smoorverliefd. Ze was smoorverliefd. Ze was smoor over de oren, helemaal, helemaal tot op de botel en verliefd op. Dus even kort door de bocht, Rex in zijn eentje in het vliegtuig terug naar huis. Inderdaad, ja, er zat eigenlijk weinig anders op, want het was een serieuze zaak. En um, Rex weer naar Limburg terug. En twee maanden later komt er een plaatje uit. Luister, en Heuver. Het was Brandend Zand, maar jij bent rechtsbeekantje van Beuningen. De backside van Brandend Zand, dat zo pijn deed aan mijn voeten in Bahia. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar oh, ja, dus even, oh, ja, ja, brand, ja, ja. Nou ja, goed, de hele story heb ik je al verteld. Uh, Toen kwam het plaatje Over maar ja... Dus uh, oh ja, het gaat over die man, dus uh, ik weet waar het over gaat. Dat gaat uh, ons einde, eigenlijk. Maar uh, afwaarts, muziek survives, zou zeg ik maar zeggen. Oké, okay, we gaan luisteren en uh, we trekken onze eigen conclusies, uh, Rex. Ieder zijn eigen conclusie. Maar dit was het verhaal van Anneke en Rex. Tot volgende week, Rex. Volgende week, Jan. Nou, dat was toch wel weer een bloedstoel... St st stollende bekentenis van uh, onze rek. S Tijd voor F. Starik. Eigenlijk allang klaar met de selectie van zijn nieuwe bundel door. Maar het is zo leuk en leerzaam om te weten wat die bundel allemaal niet haalde. Dus hier is hij weer. Starik leest voor, legt uit en gooit weg. Als wij nou, nou eens, zo wij eens een, een reisje met de trein gaan maken, mevrouw. Ja, ik reis graag met jou in de trein. Dat is altijd wel vrij hilarisch. Nee, je reist nooit met mij in de trein. Nee, maar wel op papier, hè? Want je hebt al eerder iets. Heb ik eerder iets over treinen. Hoe je daarvan kan genieten, maar niet heus. Ja, het is best moeilijk, treinreizen. Misschien zit hij er gewoon onder. Maar ik heb het voorgelezen. Dus... Nou, iets, maar niet. Je ja, hebt er meerdere. Wacht, ik zet ja, is, is even op. Of ligt hij dan? Uh, centrale hal, dat is in ieder geval ook het station, toch? Dat is station, ja. Centrale hal, uh, ja. We gaan een treinreisje maken. Of althans, we gaan het proberen.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 en controleer je bord, wacht rustig zwetend af of het nog wat wordt. Ja, dat gedicht gaat eigenlijk over de verschrikkingen die het, die het treinreizen voor de overgevoelige mens oplevert. Eh, omdat, het, omdat het vrijwel onveranderlijk een... Een opeenstapeling van kleine ergernissen en onzekerheden oplevert. Uh, uh, uh, dat de trein ineens van een ander spoor vertrekt, uh, dat je nergens geholpen wordt, dat je vergeefs op dingen staat te wachten. Uh, uh, uh, wat mij ook altijd bovenmatig ergert. Uh, ja, je hebt dus die shakies. Uh, dat, de, de, de, alles is daar in het Engels de Summer Romans... of de Very Berry, zo heet dat dan allemaal. Het ging ook al moeilijk dat dat allemaal zo aanstellerig heet. Uh, uh, maar waar dus altijd drie personeelsleden... Zijn, waarvan de hooguit één zich bezighoudt met het bedienen van de klanten. De rest staat uh, in een beker te roeren... waarin helemaal niet geroerd hoeft te worden. Of dat als je toch staat te roeren... kun je misschien meteen even uh, wat inschenken. Uh, allemaal van dat soort kleine, kleine ergernissen... Die, uh, die de overgevoelige mensen in hevige verwarring brengen... en, en de, de treinreizen uh, wat op zich... Als je eenmaal in de trein zit en hij rijdt inderdaad naar je bestemming... zonder in een weiland op iets te gaan staan wachten... Uh, uh, is het op zich een vreugde en een, een, een meditatieve manier om je te bewegen. Nou ja, daar, daar, daar schrijf je dan een gedicht over en dat is best grappig... maar moet dat dan in een bundel? Nee. Weg ermee. Dat was uh, Martin Fonsen, uh, Erik Vloeimans en het Maranki Quartet. kwartet Ik heb die platen weer van de week een aantal keer gedraaid. Testimony heet die, erg mooi. Uh, goed, nog nieuws, uh, van uh, als u daar geïnteresseerd in bent, van de Oscar. Uh, Django Unchained. Uh, uh, Quentin Tarantino heeft uh, Oscar gewonnen voor Original Screenplay. En uh, uh, regisseur Ang Lee heeft uh, de, de regisseursprijs gewonnen voor uh, zijn film... verfilming van Life of Pi van Jan Martel. Prachtig boek. En uh, die, uh, die tut die heeft net gewonnen. Uh, de beste film werd overigens uitgereikt door uh, Michelle Obama... Uh, gaat naar de film Argo. Nou, dit terzijde. Vergeet onze website niet, www.adelinevanlieer.nl kun je alles op teruglezen, ook de playlist en terugluisteren. Kun je ook abonneren op de podcast in iTunes. En je kan me bevrienden op Facebook, daar gooi ik ook al die podcasts op, althans een linkje. He? Je kan mailen naar KRO.nl. Uh, volgende week hopelijk uh, wel Basmati. Laatst moest hij verstek laten gaan, want we hadden had hij zondagavond... een CD-presentatie met zijn B-movie-orchestra. Het was er sneeuw en gladheid. Nou, gedoe. Maar nu dus hopelijk volgende week wel. Nou, laten we lekker lichtransig eindigen met ja, veel muziek. Het nummer Emmanuel in Amerika. La KRO. Nacht van het goede leven. Nee, toch? Nee. Nee. Jullie moeten wel meespelen Ja, is gewoon live op de radio. Weet je niet? Die jingle is perfect. Hartstikke oh, leuk. Spontaniteit. Is dat toch raar, je zit op de radio. Ik dacht dat ze ging goed meer Ik zag niks met doen. Nee, dat leuk toch? Hey, hartelijk bedankt. Ja, jij en wel thuis leren. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.